Wees verstandig en ga mee naar buiten, trek er iets fijn tussenuit. Waar moedjes loeien en vogeltjes fluiten, krijg je een blozende huid. Ver van de stad en van mensen geen jengel, pak dus een kanis, een soer en een hengel. Het heb wel geen auto, maar dat zegt toch niets. Want de hele bus achterop de fiets. Meisje paaien, je niet peesten. Moe veruggelijk zijn. Daar zitten wij met z'n tv Meisje ga je mee pissen? Zet dan bianca mee. Kleine moedertje stond veel op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw, aanstond scheef van de hoeveel. trillend op haar strame benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op oh wonder, zacht de stem van haar zoon. Hallo? Bam! Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik.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 Hoe gaat het ouwe en Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wacht eens, moeder, zegt hij lachen, ik praat mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh hoe lief, tabé, tabé. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen. En dan valt ze weenend neer. Hallo? Bandel? Ja, moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een sneek. Hallo, hallo? Klinkt over een verre niet meer Ja, u hoort de muziek van Willy Derby met Hallo Bandoen. En daarvoor nou Bandy met Meisje, ga je mee vissen. En de volgende dame, zangeres, is ze Dorothea Margareta Scholte van Zwieteren, roepnaam Teddy, geboren in Rijswijk.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 Zeg ik nooit tegen jou. Een beetje...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 En wie is deze Oké,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 Aantal successen boekte. En hij opende zijn eerste gramafooplatenwinkel in Utrecht. En dat was op de Amsterdamse straatweg. Hij bereidde het bedrijf samen met zijn vrouw Sari. En zoon Giel. Montagne, zoals we hem kennen. En het werd een van de grootste platenwinkelketens van Nederland. En in 1974 Opende zij in winkelcentrum Hoogkaterijnen. een succesvolste winkel. Echter in de jaren 80 kwam de Sedéen op Mars. En de vernieuwing werd niet gevolgd door de financiële adviseurs. En Max en Sari moesten noodgedwongen hun winkels sluiten. En in 1991. Overleed hij en gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ik heb een plaatje voor u uitgezocht. Max van Praag met Rozen zo rood. Rozen zo rood. Rozen bijbel zingen. van liefde, love, lieve land. Alweer zijn enig altijd en toujours. Er was sinds een meisje van negen... Ze hield van de liefde en deed nogal aardig wanneer ze een man zag op straat en proefde bij woorden direct maar. gedachten in perken van eer en fatsoen. Ze bloosde bedeesd bij een zalige ruiker van rozen uit eeuwige trouw. Na het zeer tijdelijke, ik hou van rozen.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 maar zien na een wele ging hij anders Slag hem met drank zocht hij elders een proost Fries zij achter alleen met haar brood Kordaat met de man van je keus, dan neemt het noodlokje je nooit bij. De mantel der liefde die glans als vernis, dus doe je best, het gaat toch altijd. En als je let op de stem van je hart, dan gaat je niet te steeds over rozen. De ben heeft Nederland het grote schaal van het papier ingeslagen. En in deze tijden, waarin ook het vaderland in hoge nood verkeert, leidt het tot ingewikkelde situaties. Grondig zichzelf beschermende burgers weken zich voortdans geen raad met voorraadkasten vol van het papier. De inventiviteit van ons dappere hoogte aan de Noordzee kent geen grenzen. In vol vertrouwen dat ook deze moeilijkheden overbodden zullen worden, bedenken men zich dat het vaderland voor heter vuren heeft gestaan. Men houdt de moed.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 Hij werd tot twintig jaar veroordeeld en voor de helft reeds uitgeboet. S'nachts op zijn harde steden vroeg hij zichzelf en steeds maar af. Zal ik het einde ooit beleven van zo'n onmenselijke zware straf? Want het de mens stond. Op zekere dag luidde de klokken En masmuzie klonk tot hem door De bewaker kwam en sprak je gratie. Dus morgen vroeg naar huis toe hoor. De kroon schonk vele hun genade Ook jouw scheld zij als alles kwijt En met de tranen in zijn oog ze nikte, hij ik dank u, majesteit. Want, het want de, de mens.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 lopen en op een makkelijk dienstje hopen. Nog zeven dagen mag van je dromen voordat ik eindelijk het kan komen. Nog zeven dagen.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 De stem kan schieten Nog zeven dagen Hetzelfde liedje Dan kus ik jou weer mijn lieve liedje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 Een breit boeket van rozen. De president is het Nederlandse volk massaal aan het hamsteren geslagen. Aardappelen niet meer verkrijgbaar. Het broodschappen toonbeeld van tekort aan innerlijke beschaving en compassie voor de medemens. En die zelfbakt komt van een koude kermis thuis. Ja, zelfs oud-Hollands ingemaakte groente, nauwelijks voorradig.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 met een z